Met het, NOS -journaal. het ziet er ziet eruit dat de meerderheid van de Turkse stemmers heeft gekozen voor een forse uitbreiding van de presidentiële macht in het land. Nu ruim 96% van de stemmen is geteld, staat het ja-kamp op voorsprong met 51,5%. Het nee-kamp staat op 48,5%. 55 miljoen Turken konden vandaag stemmen over uitbreiding van de macht en de termijn van de president. Eerder konden 2,9 miljoen Turken in het buitenland hun stem al uitbrengen. Turkse media melden dat het Taksimplein in Istanbul om veiligheidsredenen is afgesloten. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Het Duitse leger koopt komende vijf jaar 100 Leopard tanks terug. De tanks staan voor het grootste deel in de opslag bij de fabrikant die ze gaat opknappen. Volgens de klant Beeldam Zontaak kost de aanschaf- en opknapbeurt van de tanks zo'n 760 miljoen euro. De klant baseert zich op een uitgelekte brief van het Duitse ministerie van Financiën aan de Bondsdag. In 2023 moeten alle 100 gemoderniseerde tanks in dienst zijn. Conferentiecentrum Koningshof had de gemeente Veldhoven moeten inlichten over de veiligheidsrisico's bij de bijeenkomst met Eritreërs. Dat zegt burgemeester Mikkers tegen Omroep Brabant. Volgens Mikkers heeft het conferentiecentrum 10 maanden gesprekken gevoerd met de Eritrese organisatie. Donderdagavond ontdekte de burgemeester dat ruim de helft van die gesprekken ging over veiligheid. Hij verbood de conferentie uiteindelijk omdat de veiligheid in het geding was. Mekers heeft aangekondigd dat hij binnenkort met het conferentiecentrum in gesprek gaat. Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen Herenveen ruim gewonnen. Het werd 5-1. Met nog drie speelronden te gaan houdt Ajax een achterstand van één punt op koploper Feyenoord. De Rotterdammers wonnen thuis van Utrecht met 2-0. Andere uitslagen van vandaag, FC Groningen, Pek Zwolle 5-1. En Willem II tegen go Ahead Eagles werd 2-0.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 Thank okay.